6 uur. Kasper Meijer met het NOS Journaal. Voor een groot deel van de noordelijke helft van het land... is een stookalert afgekondigd. Daarmee doet het RIVM een oproep aan mensen om geen hout te stoken. Stookalert geldt voor de provincies Drenthe, Friesland, Noord-Holland... Overijssel, Flevoland en Gelderland. Er staat daar weinig wind en daardoor blijft de rook van open haarden en vuurkorven lang hangen. Vooral mensen met luchtwegaandoeningen of hart- en vaatziekten... en ouderen en kinderen kunnen dan klachten krijgen. De zoektocht naar overlevenden van de aardbeving in Albanië is stopgezet. De beving afgelopen dinsdag met een kracht van 6,4 richtte veel schade aan. Er zijn 51 doden geteld, ongeveer 2000 mensen raakten gewond... en tenminste 4000 mensen zijn dakloos geraakt. Een deel van hen is opgevangen in hotels. De Albanese regering heeft financiële compensatie beloofd... aan nabestaanden van de slachtoffers. Van de meer dan 14.000 schapen die aan boord waren van een vrachtschip... dat vorig weekend omsloeg voor de kust van Roemenië... hebben maar 250 schapen het overleefd. Reddingswerkers zijn gestopt met het zoeken naar levende dieren. De reddingsoperatie werd bemoeilijkt door de onstabiele ligging van het schip. Ook konden de schapen maar op één punt naar buiten worden getild. Het is onduidelijk waardoor het schip kapseisde. dierenrechtenorganisaties vermoeden dat het te zwaar beladen was. Rick Brink stopt als raadslid van de gemeente Hardenberg. Het werk in de gemeenteraad is volgens hem niet meer te combineren met zijn werkzaamheden als minister van gehandicapte zaken. In juni werd hij in een televisieprogramma gekozen als symbolische minister die in de politiek opkomt voor mensen met een handicap. Sindsdien heeft hij het erg druk en is hij veel tijd kwijt aan reizen tussen zijn woonplaats in het oosten en afspraken in het westen van het land. Het weer, het is bijna overal droog. Vannacht en morgen vroeg lichte vorst en kans op gladheid. De dag begint mistig en bewolkt. Later morgen wel kans op zon bij een graad of zes. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Ik ben de Sjombakker van de ANWB. Er staan geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Ik heb te mensaal, ik heb me mensaal, ik heb een mensaal, ik heb een radio. ik heb ik heb een mensaal, ik heb een mensaal, ik heb een Zo, dat was je dan. Spanish Roll en Mink View. En uh, ja, we gaan naar de volgende gasten. De Entertainment for You, zaterdag, gast. Uh, zo, eh, ja, alles staat open. Dus ik uh, zou zeggen, ja, ja, stel jullie even voor. Uh, avond. Goedenavond. Goedenavond. Wat zijn silver, silver Jelly? Silver yeah. Jelly, ja. Ja. Uh, en uh, en, uh, en uh, jullie maken uh, wat voor muziek? Eindelijk Precies zijn we een rockband, Een rockband, rockband. Classic rock duo. Oké, okay. uh, classic rock duo. Uh, ik heb hem ook een beetje door jou laten vertellen. Blues. Ja, ja. ook ja. inderdaad. Ja. Ja. Ook Bon Jovi, Melissa Etheridge, Jimi Hendrix, Brian Adams, Amy Winehouse, Phil Collins, Peter Frampton. Dus het is dus eigenlijk een, een beetje ja, flink gevarieerd, zeg maar. Ja. Ja. ja. Ja. Nou, ik denk dat jij iets... Uh, jij ja, hebt een wat lichtere bij. stem. Ja. Ja, dus. <laughs> nee, en, um, uh, jouw naam was? Mijn naam is Kirsten. Kerstin en... En ik ben Silvino. Silvino. Ja. Nou, dan zijn we dat... Uh, dan weet iedereen nou, ook weer met wie we te maken hebben, toch? Hé, hey, um, jullie zijn uh, een beetje aan het opzitten eigenlijk? Ja. ja dus nou. of, of, of zijn, zijn jullie Vino? eigenlijk al... Uh, we wilden een band beginnen, maar dat lukte niet. En toen hebben we besloten gewoon met z'n tweeën door te gaan. Oké, okay, ja, dat is wat ik begrepen heb dan uit, uh, uit, uit jullie verhalen... Wat ik, ja. wat ik dan gezien heb en gelezen heb. Uh, maar jullie zijn dus gewoon uh, als duo... Uh, jullie, trekken jullie door eigenlijk. Ja, nu, ja. nu zijn ja. wij als duo actief. Ja. Het is wel weer de bedoeling dat we in uh, 2020 uh, gaan kijken... of we weer een uh, uitgebreidere formatie kunnen gaan vormen, zeg maar. Ja, want uh, waarom wil je specifiek uitbreiden? Uh, en waarom ja, niet? Ja, kijk, nu brengen we de Rock Classics. Ja. Uh, eigenlijk is, is dat ook wel heel fijn, uh, omdat je op, met een beperkt aantal uh, decibellen uh, toch die herkenbare liedjes kan neerzetten. Ja. Ja. Met een randje eraan. En gewoon uh, uh, ja, dat het wel herkenbaar is. En wij werken sneller met z'n tweeën. Ja, nou ja, daarom zeg ik maar jullie samen. Waarom zou je dan uitbreiden? Dus dat vragen we ja. eigenlijk dan af. Het is gewoon fijn om een drum en een bass erbij te hebben. Ja. En misschien ook nog een keyboard, want dan heb je een totaal geluid. En dan kunnen we. Ja, zeg maar, dus je nummer. wil eigenlijk een complete band uh, uh, ja, hebben. Ja, vooral omdat we nog nummers hebben die we eigenlijk met z'n tweeën niet kunnen uitvoeren. We moeten een band ervoor hebben. Ja. En dan kunnen we echt rocken. Ja. Ja, ja, Misschien, uh, de, ja, drummers die zijn er toch altijd wel te vinden, denk ik. Of... Nou... Valt het tegen? Het valt tegen, eigenlijk. Ja? <laughs> Kijk, je kunt niet ja. wel te vinden. In, in die branche uh, hou ik me dus weer niet bij, zeg maar. Ja. Ja, we, we, hebben natuurlijk de afgelopen, we zijn pas eigenlijk acht maanden aan het werk, ongeveer. Ja, uh, uh, ja als duo? Of? Ja, als duo, ja. ja. En in die tijd hebben we natuurlijk nu een repertoire van zo'n uh, ja, 35, 40 nummers... Uh, ja, eigenlijk getraind, zeg maar. Ja. Uh, dus ja, eigenlijk nu zijn we pas toe aan de volgende stap van, nou goed, uh, om dat ook op een andere manier te kunnen neerzetten. Ja, dan is het leuk als je ook gewoon een uh, volledige formatie hebt. Ja, de doelstelling de... is eigenlijk heel anders. want ja, Het ene is eigenlijk geschikt voor kleine cafeetjes, voor, voor, voor uh, ja, waar het geluid beperkt kan zijn. En het andere is ja kan ja. op een groot podium ook, ja. bij wijze van spreken. Ja, inderdaad. Als je een ja, groot podium hebt, dan, dan praat je inderdaad een beetje flinke rok. Ja. Dan, ja. Uh... Dat is ook leuk. Ja, ja, ja, ja. toch? Ja, ja. Ja, ja, hier is de ruimte wat klein. Dus uh, denk ik denk dat we de buren ruzie krijgen voor, voor de, dat soort uh, praktijken hier. We hebben het wel eens uh, voorheen uh, gehad. Maar dat is bij de mensen niet goed bevallen, dus. <laughs> ja, dat is vaak het hey, probleem. Ja, ik, ik zou zeggen, ja, wat, wat gaan jullie uh, spelen nu? Uh, nou, we wou beginnen met een, uh, inderdaad, een bekend liedje. Ja. En uh, straks wilden we uh, twee eigen liedjes laten horen. Later in de... Oh, jullie hebben ook eigen nummers al? Uh, ja. ja. Oké. Okay. Inmiddels hebben we twee eigen liedjes uitgewerkt. Ja. We hebben allebei wel uh, vanuit het verleden gewoon uh, liedjes geschreven. Ja. Uh, maar ja, ja, goed, nogmaals, we zijn pas acht maanden uh, aan het werk samen. En uh, ja, nou, twee zijn er af. En, uh, nou, ja. nou ja, dus. Dat we vandaag uh, ook presenteren. We zijn goed aan de weg aan timmeren, zeg maar. Ja. En uh, ja, ik, ik zie ook wat beelden voorbij komen van, van optredens die jullie uh, door het land heen uh, doen. Ja, er zit een beste ruige rok bij, zeg maar. <laughs> Daarom hebben we de berg nodig. Ja, <laughs> de potentie is Oké, okay. nou, ik zou zeggen, ja, mag de uh, instarten. Oh, we gaan doen. Ja. We beginnen met een liedje wat uh, eigenlijk van Rory Blok is, van Oorsprong. Ja. Maar ook op een hele mooie manier door Anouk is uitgevoerd. Uh, ja, wij Als laatste door Aanoek is uitgevoerd. Vandaar dat we dat nu graag willen brengen. Oké. Hoe Ja, koptelefoontje. Oeh, ja. <laughs> ja, dan moet ik beginnen nog. Klonk lekker. Ja. ja, ja heerlijk. Hey, uh, wat ik mij even afvraag, hè? Want, uh, hoe zijn jullie eigenlijk aan elkaar gekomen? <laughs> nou, um, een goede vriend van me die uh, wilde een rockband uh, starten dus, dat was dus eigenlijk het verhaal. <laughs> en, uh, Je moet wat dichter bij de microfoon. Ik, sorry. Hij ja, ja. kwam met uh, Sylvine als uh, gitarist. Ja. En uh, ja, wij begrepen elkaar eigenlijk gelijk in alle, ja, alle, uh, ja allebei een beetje rockminded. en dat klikte oh, ja. gewoon. En uh, ja, nogmaals, de, de persoon met wie we samen wilden werken, die, die, die heeft nog een project. Had het druk met persoonlijke omstandigheden ook. En wij hadden zoiets van: we gaan gewoon lekker samen door. Ja, ja. ja. oké. Okay. En, en, nou ja, na alle tevredenheid eh, beide neem ik aan, anders hadden jullie oh, hier zeker. niet geweest. Ja, we hebben nog steeds meer plannen. Ja, ja, ja. ja, ja ik bedoel, ja, alles uitbouwen. Maar, maar, maar wat, wat, willen jullie echt, echt, Waar willen jullie echt naartoe? Echt naar de rok? Of, of ga je echt ook variërend houden, zeg maar, het programma? Um, nou kijk, de rock en de blues, daar zit al genoeg variatie in. We ja. moeten misschien nog iets meer blues erbij doen en misschien nog een paar iets hardere nummers erbij doen. Maar niet te hard, we moeten meer denken aan uh, Led Zeppelin en zo, ACDC, nog een paar dingen erbij doen. Ja. En onze eigen nummers verder uitbreiden. Oké, okay. en, en, en gaan jullie ook nog een beetje sol doen of? Nee, eh, Helemaal ik heb niet? nog wel wat nummers opgenomen, maar die zijn weer... Ja, die waren ik verlaten. <lacht> die zijn in het Nederlands. Maar okay. daar heb ik, die hebben we ook nog. Maar zo doen we niet. Wel rock and blues en blues zo. Oké, okay, nou, nou, Nederlands, dat, dat, uh, ja. Als je een variërend programma hebt, dan, dan ja, zou me dat niks verbazen eigenlijk. Nou, dus ja, als, je, het, als je dus een Nederlands nummer hebt, dan waar je dus eigenlijk een, een beetje een, een rockbeat onderzet, zeg maar, als ware. Het is een rock uh, gemaakt, ja. Ja. Rock en een beetje blues, ja. Rock, blues, country, daar dat blijven we wel tussen, tussenin, ja. Oké. Okay. We gaan even een ander nummertje draaien. En dat is uh, Soul. En dat is van uh, Floyd Lee. En ik weet niet of je die kent. Nee, nee, Lee. maar ik ben wel nee. heel benieuwd. Ja. Oké, okay. Mean <laughs> Blues. Wow. No mm -hmm. There's no use of me searching I have to let her go There's no use of me searching I have to let her go I'm like sick it. bottle Floyd Lee en Mean Blues, heerlijk nummer. Ja, ja. ja. Zo, ja ik ik weet niet wat jij ervan vindt. Ja. <laughs> ja, ik vond het goed. Ik kan mee te spelen. Wat een leuk nummer. Ja, nou, dat horen mensen niet, maar nee. Ja, dit, ja, dit soort muziek dat legt mij ook heel goed, natuurlijk. Um, Ik het een beetje van thuis meegekregen. Mijn moeder hield ook erg van, uh, van bluesmuziek. Ja, ja. Als en, en, je thuis hoort, dat, dat sla je op, hè? Ja, nou ja, je hebt natuurlijk... Uh, Vroeger had je natuurlijk... Jouw moeder is al uit de tijd van Elvis Presley en, uh, en dat ja. soort... Dus ja, dan... Uh, die, die had dat ook heel veel natuurlijk. Uh, blues Soul, uh, ja. Zeker. Ja, dus dat, dat was toen. In de jaren 60, 70... Uh, ja, was dat de idool. Hè, voor velen. Voor velen wel, ja, ja. Dus ja... Ik, ik ben er ook dol op nog steeds. Dus, ja. <laughs> ja, nou ja, dan ben ik iets jonger als de moeder natuurlijk, maar goed. Ja. Maar dat zegt niks. Nee, nee, nee. ik nee. born in de summer of 69. <laughs> nou ja, ik, ik, ik, ik zeg het, ja, er zijn uh, aardig wat, wat jongeren eigenlijk. Uh, ja Die toch wel van de jaren zestig muziek houden. Ja, Veel jongeren, ik, ik, merk, ik merk daar... Uh, dat daar dat, dat toch steeds meer van komt. Ja, maar dat komt omdat de muziek van toen origineel was. Tegenwoordig ja. zitten ze gewoon hitmachines. Uh, hit machines. Ja, je, je zet een computer aan, ja. en je, je, hebt, ja, je zet wat riedeltjes, geluidjes bij elkaar en, ja. en je zet er een beest onder. En, ja, zo gaat het tegenwoordig. Ja, ja, ja. Het, is, ja, het is de moderne tijd en, en echte, echte muziek. Ja. Je, vroeg, je, je, je, ja, je hoort het, je hoort het verschil. Ja. Je hoort het ook als in de studio of, of dat met een computer gemaakt is. Of dat er echt een hele Dixi band achter heeft uh, gezeten. Het, uh, dat, dat, dat is een verschil. En uh, ja, ja ik, ik, ik, ben voor de, ik ben voor de <sparfone> bands. Vandaag de dag is er is, is nog steeds ontwikkeling in. Ja. Mijn zoon speelt ook gitaar. Ja. Uh, en, ja, ik leer weer van wat hij allemaal uh, uh, opzet uh, ja. uh, uh, en me laat horen. Ah, dat gaat echt wel door, die ontwikkeling hoor. Het is niet alleen maar computergestuurde muziek. Nee, nee, nee maar het is het, het, is het ja. digitale tijdperk natuurlijk. Ja. Ja. Ja. Dus uh, ja, daar, daar, daar moeten we eigenlijk uh, verplicht in meegaan. Ja. Om, om het zo maar te zeggen. En, ja. Het hoeft niet altijd verplicht. Want, ja. Maar je kan het ook wel uh, je, ja. je Ja, maar als jullie ja. zeg maar net zo hey, nu zitten, jullie te spelen en dat, ja, dat, dat klinkt gewoon prettig. Ja, ja, het dat waren veel mensen. Ja. ja. ja. En je zit ook klaar om het volgende riedeltje te spelen? Ja, een eigen nummer. Ja, een eigen spreken. nummer. Ja. Dat is misschien en... wel even leuk om te vertellen. Ja. Uh, wij, wij werken dus eigen, We kunnen op twee manieren werken. Uh, het kan zijn dat uh, Sil met een uh, schema komt en, en dat ik er een tekst op maak. Ja. ja. Het kan ook andersom dat ik aan uh, de tekst heb met een melodielijn... en dat Sil daar het uh, uh, schema om daar, uh, omheen bouwt. Zeg ja. maar. Mooie, okay. mooie klankkleuren. Okay. En uh, we hebben eigenlijk van allebei één uh, liedje wat, uh, zeg maar, uh, wat we uitgewerkt hebben. Ja. Dus en dat gaan en we deze, nu tegen ja. te horen brengen. Ja, we ja, gaan het horen. Cool, confident, crush. Ja. Ja, geweldig nummer. Nee, eerlijk, eerlijk waar. Ik, ik krijg via mijn telefoon ook uh, ja, toch de, de complimenten binnen dat het uh, ja, toch wel perfect is. Perfecte, perfecte muziek is. Dank je. Dat is heel blij. Ja, nou ja, dat is positieve berichten. En zeg het, het klinkt lekker. Heerlijk om te horen dat er al meer mensen zijn die van rock houden. Nee, maar ook, ja, er zit zo'n feeling in dat nummer. Ja, want het, het, het klinkt net iets van 70, 80, 90 jaren... maar ja, het is gewoon dat, dat rock waar ja. we mee zijn gewend ja, toen. Ja, moet nee, zeggen, het is uh, heerlijk. Ja. Ik, ik, ik, zou, uh, ik, ik zou er wel een uurtje naar kunnen luisteren achter elkaar. als nou, uh, je van met een LCD maken. <laughs> ja, nou ja, een CD maken. Ja, daar wachten we natuurlijk zomaar zo op. Jawel. Ik bedoel, uh, ja, we kijken ernaar uit... Uh, en, en, en hopen dat het uh, jullie voor de wind gaat. Kijk je. En, en uh, ja, dat er toch wel uh, het enigszins uh, hier en daar wat, wat gaat uitkomen. Qua CD, DVD of uh, ja. Nou, oh, ja, oké, okay, dat moet even wachten. Maar we zijn sowieso al blij als we vanaf januari iedere week ergens kunnen spelen. Nee, nee, maar goed, ik, ik zeg het. Uh, uh, uh, je, je, je, je kan altijd iemand tegenkomen op je pad die ja. zegt van. Hey, we hebben wel goede mensen We gaan jullie steunen ja. en, en we gaan uh, daarmee daar door. En ja, we gaan er iets mee doen. Sowieso ja. hebben we een hele fijne plek om te oefenen ook. Ja. Uh, bij Aartje Kilborn. Ja. Uh, ja. Ja. Zijn er ook, zijn er ook wel uh, sponsors, even, of, uh, sponsors? Sponsors hebben we niet. Nog niet. Helemaal niet. Misschien af en af. nog niet. <laughs> ja, je weet het niet. Ja. Ik, ik bedoel. Uh, dan, ...dan kan er altijd nog een CD uit voortkomen natuurlijk. Okay. Nou, ei eigenlijk hopen we... ...dat als mensen dit nou leuk vinden... Ja. ...dat ze denken van nou, we klimmen even in de telefoon. Uh, we hebben sowieso... Uh, ...zijn we begonnen... ...een, een website uh, op te ja. zetten. Hij is nog under construction, maar de... Ja, ...contactgegevens ja. staan er al bij. Ja, dus als je ons een keer live wil... Uh, wil hebben in je kroegie of in je... Uh, ja. Ja, buurthuis of wat dan ook. Ja, nogmaals, we komen graag. De, de, komen de site is, uh, ...die is dus in de maak... Uh, en die site heet? Uh, het is uh, www.silvercherry.nl. Ja. Ik heb begrepen, als je gewoon uh, op Google uh, silvercherry.nl intypt, dan kom je daar. Oké. Okay. En dan zie je al een fotootje en je ziet al een e-mailadres en je ziet al een telefoonnummer. Mm. Dus, dan, dan, dan moet het goed komen. Ja, <laughs> <Toch>? ja. <laughs> ja. ja. Nee, maar ik bedoel, uh, ja, kijk, op, op mijn site uh, uh, komt ook het een en ander wel te staan. Dus, dus de, ja, dat ik dat ook uh, daarin mee kan nemen misschien. Ja, kijk. Ja. Ja. ja, kijk. Uh, we gaan dan even een nummer draaien. En, en dat is een, uh, ja, een Spaanstalig nummer. Dat is eventjes uh, een ander riedeltje. We gaan eventjes uh, lekker naar de zon. En uh, met Baby Loris. En Jano Hasmos uh, El Amor. Of zoiets. <lacht> Eet, eet smakelijk. Heb je gereden dat we wel mogen bekomen? En tot zeven uur zijn we nu ja, bij u. Tot, uh, tot de zeven uur. Ja, met het met, met duo. Uh, uh, silver, cherry. Silver, cherry, silver Cherry. Ja, cherry. ja ik, ik, ik kom iedere keer met Let en Cherry. En... Dat Silver, dat... Ja, maar Let uh, ja. is de naam waar ik ooit onder begonnen ben met liedjes schrijven. Oh, oké. Okay. Silver Cherry <laughs> is onze duo naam. Ja, ja. Silver Cherry. En dat zo. Cherry, dat, dat is eigenlijk kerstin, kers. Cherry, ja. zeg maar. Okay. En Sylvino. Dus ja. Sylvino. Ja. Ja. ja nou, duidelijk. Ja. <laughs> hey, en, jullie hebben ja. nog wat ingestudeerd. Ja, we hebben nog een, hè? Hm? Kijken, want we hebben nu nog um, 20 minuten, dus ja. Oh, dat kan goed. Dat dus, nou, goed komen. Ja. ja. ja. <laughs> Deze heeft. Uh, Zulze Compositie, heb ik een microfoon. Ja, gemaakt. Ja, even, even alleen de microfoon even bijhouden, want mensen horen weinig. Ja, dit is Asylvino's uh, Compositie, en daar heb ja. ik een tekst op gemaakt. En net was het andersom, zeg maar. Ja. Oké. Okay. Ready? Yeah. Ready. Okay. Dat is Silver Jerry inderdaad. Ja, man. Ja, heerlijk. Ja. Nou ja, blij dat jullie hier zijn in ieder geval. Ja, hier in Zandvoort. Dank u wel. Hoe vinden jullie er zelf van eigenlijk? Zij, komen jullie wel eens aan deze kant, of? Nou, al heel lang nou, niet Ja, heel, heel lang. Ja. Dat klinkt alsof je wil zeggen van, uh, in mijn jeugd ergens nog wel. Maar. Nou, tien jaar terug, de laatste keer dat ik hier was, tien jaar terug of zo. Was dat je jeugd, of? Nee, nee, nee, nee. <laughs> echt niet. Zo ik niet. meer. Nee, maar... Dus je bent wel bekend eigenlijk hier dan. voor jou ook? Uh, nou, eigenlijk ben ik niet zo heel vaak in Zandvoort geweest. Oké. Okay. Maar het is natuurlijk het wel is meer, een mega, uh, ja, mega interessante. Uh, meer, ja, meer, Zuid, meer aan de kant van Zuid-Holland. Ja, ook in verband met het racen en alles. Dat is natuurlijk ja. heel bekend. Ja, ja, zond, ja vroeger, vroeger natuurlijk. De races komen okay. weer terug. Hè, volgend jaar. Ja, gelukkig. Dus, uh, ja, eindelijk, ja. ja. ja het, is, uh, het heeft een tijdje geduurd. het hoop, hoop, voet, uh, hoop voeten in de aarde gehad, zo moet ik het okay. zeggen. Ja, maar, het is gelukt. Oké, okay. ja, top. En volgend jaar zijn ze er. <laughs> Ja, dat zijn we er ook. Ja, nou, hoop dat ik, ja, hoop hoop muziek, ja. ja. Ja, ja. ja. ja, ja, ja. ja, ja maar ik bedoel, uh, ja, ze kunnen jullie gewoon inhuren ervoor, toch? Ja, toch, dat is zeker. Ik weten, wel, ja. Maar. Ja. Ja, maar ik heb gehoord dat jullie hier ook uh, een levendige soort blues-rock scene hebben. Uh, wij hebben nog wel een programma. Maar niet echt een, uh, een, een scene hier in de buurt bedoel je? Ja, gewoon in Zandvoort, dat dacht ik. Hmm. Misschien heb ik het verkeerd. Nee, niet direct dat ik weet. In ieder geval. Okay. Nee. Misschien dat het... Uh, ergens wat verstopt zit. Dat zou kunnen. <laughs> maar ja. zeg ik... wij hebben wel hier een, uh, nog een programma. Eigenlijk. Well. eigenlijk meestal is de ervaring... dat uh, in elk, elke stad, dorp heb je eigenlijk alles wel. Alleen je moet het weten. Ja. Je moet het weten, ja. inderdaad. Ja. En, en ja, ik, ik, ik, ik zelf heb er eigenlijk weinig over gehoord. Ik weet wel dat hier in de krocht heel vaak wat, wat, wat dingen zijn. Uh, maar nooit eigenlijk in deze genre. Oké. Okay. Nee. Nou, daar komen we even veranderingen brengen. Dat, dat Natuurlijk, ja. Dan, ja. Ja. ja, ik bedoel, de, de, de krocht is daarvoor. Ja. Dus ja. En, en, en we hebben natuurlijk hier altijd een, een programma... Die, die dat ja, rock en, en dergelijke muziek ook uh, ja, aanprijzen zeg maar. Ja, we zijn het een dus, beetje ja. aan het ontdekken, hè? Ja. We zijn natuurlijk een paar weken geleden bij Blondieke geweest. In, Blondieke, ja, ja, ja, ja, ja. ja. Over een tijdje staan we zijn we welkom in Woerden. Dat is hartstikke leuk. Allemaal. Ja, dat heb ik ook gelezen oh, ja. in Woerden inderdaad. Ja, ja. dat is toch, ja, het is Woerden bij Gouda. Ja, ja. Ja, Ja, dat is ook lekker. Oh zeker. We willen ja. overal natuurlijk. Het is, uh, ja, is ja, ja het, is, het is, wel lekker, wat dichter bij huis, dat wel. Ja, okay. <laughs> we alles. Ja. Meer dingetjes op het programma staan. Uh, sowieso uh, binnenkort de kerstmarkt. Schiedam. Oh ja. De kerstmarkt is waar? In uh, Schiedam, de twaalfde. Schiedam, ja. oké. Okay. Ja, voor de Sofia ziekenhuis. Oh, uh, Sofia ziekenhuis. Ja, uh, herinner benefit. ik mij de kinder, uh, ja. kinderziekenhuis, ja. Uh, wat ja. toen ooit in Rotterdam heb uh, ja. gestaan. Ja, daar hebben ze dus een uh, concert voor gemaakt om geld in te zamelen. Dat spelen wij ook. Een Benefietconcert. Ja. ja. Oké. Okay. Ja, dat is super leuk om te doen. Ja. En uh, dat is in het centrum van de uh, Schiedam? De kerstmarkt, ja, ik denk het centrum. Ik denk, denk het wel, hè? Ja, ja je weet het nooit. Ik, daarom ben ik voorzichtig. <laughs> <laughs> ik durf dat eigenlijk nog. Ik denk dat we dat uh, beter gewoon even via de internet... Via de... Uh, ja, wat zeg ik daar, de dingen. Ja, okay, kunnen mensen daar ergens uh, naartoe voor een site? Of uh, staat het ergens uh, omschreven? Hoe heet die man? Marcel Ottervel Ja, ja Marcel Ottervel. Een uh, DJ van Radio De Kerker in Schiedam. De Kerker, oké. Okay. Op de Erker. De kerker of de kerker. Nou, dit zal de ja. kerker zijn, denk ik. Kerker of elke, ja. In ieder geval een van de twee. Van de twee. Ja. Ja, nou, als ja. je daar eventjes op googelt, dan, uh, ja. dan moet en, het uh, goed komen. I Iedereen die wil spelen, die mag komen. Nou, nou ja. Bij deze? Ja. Ja. <laughs> ja. Nou ja, dan moet je wel even bij, melden bij Marcel, hè? Ja, dat wel. Uh, ja. Niet bij ons. Misschien zit hij al vol. Dus we ja. Ja, ja, je en, weet het niet. Ja, ik vind het zelf ook heerlijk als je gewoon iets kan doen. Ja. Uh, zeg maar. Uh, het, het, ja, eigenlijk voor een beetje voor het goede doel, inderdaad. Ja. Ja, ja. Uh, wat, uh, jullie hebben nog meer uh, uh, aanvragen staan uh, nou, uh, sowieso. in het land? Doen we uh, komend jaar zijn we uitgenodigd voor een straatfestival. Ja. Uh, ja. Het zit zo. Uh, waar wij, vind je dat plaats? We hebben heel veel, uh, deze zomer, heel veel buiten gerepeteerd. Het is een hele goede methode om, om uh, ja, eigenlijk gewoon, je, je merkt dan direct aan de mensen om je heen wat ze ervan vinden. Ja. Dus ja. het is heel confronterend. Mm, ja, maar ja, daar moet je ook rekening ja. mee houden. De ene groep is de andere niet. Ja, dus, ja. ja we hebben hele leuke reacties ervaren. Ja, we dus, uh, krijgen ja. alleen maar leuke reacties. Ja. Ja. Dus, ja. Een hele leuke manier om eigenlijk gewoon je, je muziek te oefenen. Het is, het is wel een manier ja. zeg maar, om, om je muziek te laten horen aan nou, hè, het publiek. Op, ja. ja. ja. op een gegeven moment zaten wij dus op een pleintje in Den Haag. En daar kwam meneer Darpan van de Kuik langs ja. met zijn okay. camera. En die, en, die filmde dat stukje. Ja. Ja. Ja. En die heeft ons uitgenodigd dan voor volgend jaar voor het straatfestival. Ja. En uh, dat is uh, opgedragen aan een heel bekende... Uh, ja, eigenlijk, uh, ja, eigenlijk een geweest, legende, zeg oh, maar. Wat was zijn naam vergeten? Ik ben heel slecht in naam. Oké. Ik denk dat, dat dat kan je ook allemaal opzoeken. Ik weet het ook ja. niet uit mijn hoofd. Maar in ieder geval, uh, het schijnt dus een hele bekende uh, straatmuzikant uh, geweest. Oh, Oké, okay, ja, maar Den ik denk dat het wel ergens te vinden is op, op, op Google, dat uh, straatfestival uh, zomer uh, 2020. Ja. ja. Daar zijn jullie dus uh, ook. Ja. Silver Cherry. Silver Cherry sowieso, Ja. Yeah. En um, ja, de site is in de maak. Ja, aan de construction. construction. Maar wel, wel <laughs> al uh, te benaderen en uh, de contact, contactgegevens staan erop. Ah, Oké, okay, ja. En, uh, zeg ik, uh, ik, zal, ik zal er ook een beetje uh, op de site wat, wat bij plaatsen en zo. Dus dat, dat gaat allemaal goed komen. Hartstikke leuk. En uh, ja, ik weet niet of jullie al... Uh, in de positie zitten om uh, nog een nummer te doen. Gaan, dat nou, kan, kun je doen. We kunnen een classic rock uh, uh, liedje laten ja. horen. Eentje eigenlijk ook van Nederlandse bodem, hè? Uh, ja, kunnen we ook ja. doen, Ik weet het al. Waar we het net over hadden. Van den Berg. Ja, niet niet uh, uh, uh, uh, Nederlands gezongen, maar nee? wel. Ja, maar. Uh, Oké. Okay. Ja. Uh, ja. Wij zijn erg fan. maar <laughs> <laughs> <laughs> ja, ik denk heel Nederlands. <laughs> ja, was niet. Oh, oh, gaat... Nee, van de Werten. Ja. Ja. Burning Heart. Burning House. even wachten. Ja, even wachten. Ja, uh, dus dan. Uh, uh, kom goed. Ja. Ja. heerlijk helder dat, hè? Nou, we hebben hem niet afgepakt. Hij ah, is een beetje ingepakt. Ja. Hij ah, is ook ingepakt, ja. ja, ja, ja. Je hebt een indruk, zeg maar. Ja, ja, ja. En het nou ja, er, ja, maar goed, daar kennen we het nummer van, natuurlijk. Ja. Het, uh, van het bekende blikje. En het flesje. Ja, ja fantastisch. Het bent nu, ja. nu uh, uh, ja, eigenlijk... Zeg maar een nieuw bestaan onder de naam no Monkeys, de Monkings yeah. ja, echt, echt uh, zo goed. Ja, <laughs> nou ja, maar We spelen ook nummers van Anouk en eigenlijk, we spelen veel dingen die we gewoon leuk vinden. Ja, eigenlijk wat je, wat je zelf lekker in het gehoor vindt leggen, dat, ja. dat, dat, dat ga je gewoon spelen, zingen ja. en ja, kijken of het inderdaad wat is, wat wordt en of je daar je eigen draai aan kan geven. We maken van alle nummers wel iets van ons eigen. We zetten iets van ons eigen in het Ja, maar dat, dat is het belangrijkste: hè? Dat, je, dat je het ja. ook eigen maakt, inderdaad. Ja. Ik zie dan wel afstormen op de klokken van 7 uur. We hebben nog een, een kleine een anderhalve minuut. Ik wil bij deze alvast jullie bedanken voor de komst hier naartoe. Oké, hey, bedankt, joh. En voor het spelen. Oh, pleasure. Ja. Ik hoop dat in ieder geval de mensen hebben ervan genoten. Dus ik krijg verschillende duimpjes en dat het uh, okay. tof gespeeld is live. Nou, okay, kijk. Bedankt aan die mensen. Ja. Of we zijn blij. Ja. We hebben nee. nieuwe fans. Ja, zeker, zeker, <laughs> zeker. Nee, maar ja, kijk, is, daar zit je hier voor. Dat het toch ook gewedeerd wordt. Zeker. Ja. Ja. Ja. Ja. Super. Nou ja, bij deze zeg ik nogmaals bedankt voor de komst. Ja, ook bedankt. Graag, uh, ja, uh, graag tot ziens. Laten we het zo zeggen. Super. En uh, ja we houden jullie een beetje in de gaten. En hopen dat er uh, toch wel een, uh, misschien een cd'tje ergens in zit, uh, ja. uh, zo, zo eind volgend jaar. Uh, ja. Toch? Dan moeten we een heel uit zijn. Ja, ja, nou ja, ik bedoel, dan zijn we nog een jaar ja. verder. Dus ja. <laughs> hey, uh, ik zou zeggen: een goede terugreis naar huis. En veel succes en uh, ja, speelplezier. Dank je. leuk. Oké, okay. dankjewel. Bye. Bye.